Zelsra zei in Nieuwsuur dat de verschillen tussen de oppositiepartijen voor één akkoord te groot zijn. Hij verwacht dat er deelakkoorden worden gesloten. En Buma sloot zich daarin in en Witteman bij aan. Namens het CDA schuift bij de gesprekken financieel woordvoerder van Heijem aan. Volgens Buma om te voorkomen dat de algemene beschouwingen nog eens worden overgedaan. De PVV heeft al laten weten niet mee te praten. Boze motorclubleden hebben gisteravond de vertoning van de documentaire 'Fever' op het Nederlands Filmfestival tegengehouden. 'Fever' gaat over de oprichting van een motorclub. Vlak voor de première ontstond buiten de bioscoopzaal een discussie tussen vijf leden van de motorclub en de filmmakers. De vijf mannen spelen een kleine bijrol in de film en ze wilden niet dat de documentaire werd vertoond. De politie kwam erbij en de vertoning werd afgelast. 'Fever' is niet meer op het festival te zien.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 door het radioarchief van de VPRO en andere omroepverenigingen. Op 1 oktober 1949 roept Mao Zedong officieel de Volksrepubliek China uit. En het land maakt zich ook nu weer op voor de herdenking daarvan. In de hele week tot en met de 7e oktober getiteld National Day Golden Week. Reden voor het woordteam om eens even het archief in te duiken... op zoek naar materiaal over China... Het leek mij nou eens mooi om niet allerlei politieke onderwerpen onder de loep te nemen... maar verhalen te beluisteren van mensen die er lange tijd vertoefd hebben... en de stichting van de Volksrepubliek hebben meegemaakt. In een aflevering van Het Spoor Terug vertellen diverse betrokkenen... over het missiewerk in China in de vorige eeuw. Door het oprukkend communisme wordt het de katholieke missionarissen... steeds moeilijker gemaakt hun bekeringswerk te verrichten... Het is een programma uit een zevendelige serie over het Rooms-Katholieke missiewerk getiteld Het Kruis Geplant. We horen onder meer Dirk Stokman van de Paters van Scheut... over de gevaren die in China op de loer lagen voor de missionarissen... en zijn eigen ervaringen. En zuster Hetmundia Wijs over haar verblijf... in het Franciscaanse missieziekenhuis in Luanfu. Het programma is geladeerd met fragmenten uit de missiefilm Pareltje Bang. Luistert u naar Het Spoor Terug. Jezus Christus, die zijn apostelen zond, zoals de Vader hem gezonden had, in naam van de heilige kerk, door Christus met zendingsmacht bekleed, zend ik u, hier aanwezige missionarissen, naar de verschillende missiegebieden. Adjutorium nostrum in nomine Domini. U Dominus Fobiscum. Ad spiritu tuo. Oremus. Al even zaten er Europese missionarissen in China. Maar sinds het midden van de vorige eeuw, na de Opiumoorlog... toen Franse en Britse troepen zich in de steden vestigden... kreeg de katholieke kerk vrij spel... en trokken duizenden missionarissen naar China... om de zogenaamde heidenen te bekeren. Dat werk was niet zonder gevaar... Zo werden er in 1900, tijdens de befaamde bokseropstand... honderden missionarissen gedood, waaronder ook Nederlanders... zoals de legendarische monseigneur Ferdinand Hamer. Hij werd een martelaar. Het schrok de achterban in Nederland zeker niet af. Dirk Stokman van de Paters van Scheut, een Belgisch-Nederlandse congregatie... wil ook naar China. Mijn vader had negen kinderen van zijn eerste huwelijk... Mijn moeder had zeven kinderen. Uit haar eerste huwelijk. Vaders vrouw en moeders man stierven. En zo trouwden zij met elkaar. Dus dat waren al zestien kinderen. En werd ik de eerstgeborene. Dat werd dus de zeventiende in het gezin. En kwamen er nog drie achter mij. Dat maakt twintig. Alles tezamen. Mijn oudere broer... ...was mij voorgegaan. Die was missionaris geworden van dingen, van Scheut. Maar die was tien jaar ouder dan ik. En die vertrok in 24 naar China. Die stierf na drie jaar van de tyfus... ...zoals veel van onze oudere medebroeders. Van zijn idealen kregen we dus zoveel te horen... Ik groeide er als het ware mee op met te horen van hem wat hij hoopte in de nabije toekomst te bereiken in een of ander missieland en dat werd dan China. Maar wij hadden door die lange voorbereiding voor ons vertrek naar China waren wij al zo intens bezig met het land van onze bestemming. Dat ook ik dus eigenlijk al veel ervan af wist toen hij naar China vertrok. W werd u als een soort held beschouwd? Dat zat er wel een beetje in ja. In die tijd nog wel, ja. ja. In die tijd werd je eigenlijk zoiets als een, als, een, als, een ding, als, een, als een held beschouwd. Met de mogelijkheid dat je ook martelaar zou worden. Dat zat er ook wel in. En in voor velen is het ook inderdaad zo geweest. Hè? Ja. Hoe keek u daar tegenaan? Was dat het, het, het grootste tragisch. doel? Niet tragisch. Niet tragisch. Integendeel. Helemaal niet tragisch... Ik had mijn broer al verloren in China, die was ondertussen al gestorven. Ja, en dat is wel min of meer tragisch, een jongen van 33 jaar. Hij was maar drie, vier jaar actief geweest. Maar dat, is, dat, dat maakte de boel eigenlijk voor de familie misschien wel een beetje tragisch. maar voor mij was dit nog een groter stimulant. Om te gaan? Ja. Ik wil zeggen, dat schrok mij niet af. Integendeel. Want ik ben dan ook inderdaad naar de rand ter plaatse waar hij begraven lag... ben ik daar nog pastoor geworden, ter plaatse zelf. De Nederlandse missionarissen zaten over een groot gebied verspreid. Vanuit missiestaties en parochies... waar missionarissen en Chinese christenen wonen... trekken de missionarissen erop uit om hun bekeringswerk te verrichten. Een fragment uit de film Pareltje Wang van Willem Scherjon... Die in de dertige jaren in Nederland gedraaid werd om de collectebus te vullen, laat horen hoe die missiearbeid functioneert. De christenvrouw Mei Kwee is op bezoek bij haar buurvrouw. Heb je het al gehoord, vraagt Mei Kwee? Over enkele dagen zal de missionaris hier zijn en dan zul je gedoopt worden. Ja, de moeder van Pareltje had het al gehoord, maar zegt ze: Ik voel me zo ziek. Ik word met de duur zwakker. En ik vrees dat ik reeds gestorven zal zijn voor de missionaris hier is. Maar ook Mike wie weet dat in tijd van nood iedereen mag en moet dopen. Dat wordt daar in die heidelanden speciaal onderricht aan de christenen. Omdat het daar dikwijls voorkomt dat er geen priester aanwezig is. En zo zal ook Mike wie hier haar buurvrouw dopen. En geeft haar bij het doopsel de naam van Theresia. Dan voelt zij zich gelukkig. Alleen nog één zorg kwelt haar, en dat is Pareltje. Want zij weet wel dat haar heidense man zich daar niets meer van aan zal trekken. En dan vraagt zij aan wie zou jij voor Pareltje willen zorgen? En Maikwi belooft haar de zorg voor dat kind op zich te zullen nemen. Dan is ze helemaal tevreden en gelukkig. En de ziel van Theresia Wang gaat terecht naar de hemel, en nog zojuist het heilig doopsel te hebben ontvangen. Mijk biedt de rozenkrans om de handen van de gestorven vrouw en blijft dan nog enkele ogenblikken daar bidden en Pareltje heeft verdriet. Dat kindje heeft moeder geroepen, maar moeder antwoordt niet meer en ze is niet te troosten. En als vader thuiskomt dan krijgt Pareltje slaaf omdat ze schrijft om de dood van moeder. Hemzelf kan het niet schelen dat zijn vrouw is gestorven. Het enige wat hem dwars zit dat is dat hij nu nog met dat kind zit te kijken. En hij beraamt een boosheidensplan om er zich van af te maken. Als Meikwie nog voor de laatste keer met Pareltje naar moeder komt kijken die daar in een kist wordt neergelegd, dan wil de vader van die gelegenheid gebruik maken om Pareltje te steken in diezelfde kist en het zo levend met moeder te begraven. Maar Meikwie, haar belofte aan de stervende moeder indachtig, komt tussen beiden en neemt Pareltje mee naar huis. Die kist wordt daar dan neergezet en dichtgespijkerd en blijft dan zo volgens Chinese gewoonte nog enige tijd daar onder een afdakje staan. Die kisten zijn doorgaans gemaakt van dikke, ruwe planken. De Chinezen zeggen hoe dikker de planken, des te meer liefde toont men voor de afgestorvenen. Dan komt Mike thuis met Pareltje en zo heeft Pareltje dan een nieuwe moeder en een nieuw zusje gekregen. Rector Driessen van de Kleine Zusters van sint Jozef, had de leden van zijn congregatie gewaarschuwd. Kandidaten moeten weten dat vertrek naar China voor het leven is. Dat zij het vaderland nooit meer zullen terugzien. Dat zij een leven tegemoet gaan... buitengewoon rijk aan verdiensten voor de hemel... maar ook een leven van offers en ontberingen, terwijl de mogelijkheid niet is uitgesloten... dat zij hun leven met de marteldood moeten eindigen... Het zal zuster Edmundia wijs niet afschrikken. In 1935 vertrekt ze naar China en gaat in de Franciscaanse missiestatie in Luangfu in het ziekenhuis werken. Ze krijgt ongewenste heidenbaby's te verzorgen. Als de christenen merken dat de heiden hun kind niet wilden, dan brachten zij het bij een of andere missionaris. En dan huurden de missionaris een drager en die brachten ze dan bij ons, soms twee dagreizen reizen weg. En, uh, Waarom wilden die christenen die kinderen niet? Christen, die brachten die kinderen dan bij ons, omdat ze wisten dat wij ze zouden verzorgen. Ja, en de heidenen, ja, als niemand zo, dan gooiden ze, ze gewoon weg. Eén zuster heeft eens een baby gevonden, gebonden in een bus stro De heidenen, dat, dat, dat waren. Ja, boeddhisten, het houwisten, weet ik wat, Confucianisten, wat het allemaal was. En, en als het meisjes waren en ze hadden al een, een paar jongens, en ze wilden wel een paar meisjes erbij hebben, maar niet zoveel, want dat waren dikwijls grote gezinnen. En die kinderen die stierven in de gezinnen zelf ook dikwijls heel gauw aan tetanus. want dat was een besmetting die die, die die kinderen heel dikwijls bij de geboorte al opliepen, want die, die navel werd niet uh, steriel verzorgd. Dat, het was allemaal, als dat tenminste in de gezinnen geboren werd... en wat bij een normale bevalling daar altijd gebeurde, in het gezin zelf. De voeding was wel ontoereikend, toch wel. Wij maakten er wel wat van, een papje met dat beetje melk wat je had. Maar deze kinderen dan stierven meestal na acht of veertien dagen aan het eten. Dus als ze mensen gebracht hadden en ze waren voor die tijd al besmet geweest... En, waren ze nog gedoopt? dan gedoopt? Bij ons werden ze allemaal gedoopt. Er stierf geen kind wat binnenkwam ongedoopt. Soms hadden de paters zelf... als ze bang waren dat ze niet levend meer zouden aankomen... die paters die ze dan uh, van christenen gekregen hadden... hadden ze zelf al gedoopt. Maar meestal lieten wij ze dopen. En uh, ook nog vormen. Als we zagen dat ze, vandaag of morgen gaat die dood... dan lieten we ze ook nog vormen. Was dat belangrijk om ze nog te dopen en ze het te geven? Ja, kregen? ik weet dat ook niet. Tegenwoordig zegt men... ja, wie weet dat of, dat, of dat belangrijk... voor ons was het toen in elk geval zeer belangrijk. Wij vonden, als die kinderen maar gedoopt waren, kwamen ze in de hemel. Maar ja, wie zal dat zeggen? Ik weet, ik weet niet, zo'n kind wat pas geboren is... waarom zou dat niet in de hemel kunnen komen? Dan zouden er toch ontzettend veel kinderen niet in de hemel komen... Wat gebeurde er met, met, met de wezen als ze het overleefden, die eerste periode? Dan, dan kwamen ze bij ons en dan hielpen ze ons in het werk... en werden later uitgehuwelijkd aan christenen. Aan christenen. Uitgehuwelijkd? Ja. En, en ja, Als er Christen die kwamen dan ook wel eens omdat ze dachten... ja, dan hoeven ze niet zo'n rijke bruidsgat te geven. De missionarissen worden met voor hen vreemde gewoonten geconfronteerd... Weer een fragment uit spijgeltje Wang. Als de missionaris ergens missie komt geven... dan neemt hij gewoonlijk zijn intrek bij de oudste katholiek van het dorpje. En alle christenen komen daarna bij elkaar om de missionaris te groeten. Er zijn er nog niet veel daar in het plaatsje zoals je zult zien... en daarom is er ook geen priester vast aangesteld... Daar komt alleen maar enkele keren per jaar daar een missionaris naartoe om die mensen te onderrichten en hun de sacramenten toe te dienen. Dan knielen ze en bidden ze samen om Gods zegen af te smeken over de missie die daar zal worden gegeven en daarna groeten ze de missionaris op Chinese manier door driemaal diep te buigen, dat is zo de Chinese groet. De mannen blijven dan nog wat praten en de vrouwen die gaan weer aan het werk. Die vrouwen die zullen nog een eerbied voor de priester te betonen zelfs een kniebuiging maken. En die moet je eens opletten op die twee oude vrouwen die daar helemaal achteraan komen. Die lopen zeer moeilijk. En dat komt niet zozeer van ouderdom, maar die hebben hele kleine voetjes. Vroeger bestond er een gewoonte in China om bij de meisjes van kleinsaf die voetjes heel strak te ontbinden, Om te voorkomen dat ze zouden uitgroeien. En dan zaten die te kijken met stompjes van voetjes waarop ze bijna niet konden lopen. Nu mag dat vervormen van die voeten niet meer en treft men die alleen nog maar aan bij oudere vrouwen. Aan de missionaris wordt een kopje thee gepresenteerd, die tafel wordt netjes schoongemaakt met een doek, maar met diezelfde doek ook het kopje. Dat komt in China allemaal niet zo nauw. Dat zijn allemaal dingen waar de missionaris aan moet wennen. Hij moet min of meer Chinees worden met de Chinezen. Zo hebben ze daar ook hele genaardige regels van wellevendheid. Onder andere een die zegt dat aan een hoge gastenpijktap moet worden gepresenteerd. En kon je dan je eigen pijp nog maar stoppen? Nee, die Chinees die pakt zijn pijp, stopt die, steekt die aan. Maakt het mondstuk eventjes schoon met de mouw. En zo krijgt de missionaris dan die pijp overgereikt. En hij moet maar net doen alsof het lekker is. Want ze zouden het hem zeer kwalijk nemen als hij die pijp zou bekeren. Dirk Stokman is in 1935 in de missiepost Xi Wangxi in Binnen-Mongolië aangekomen. Hij wordt regelmatig door de feodale landheren uitgenodigd. Wij gingen in bij, naar de Mongolen toe om paarden te kopen. Onze paarden, want we hadden allemaal onze paarden natuurlijk. Al het reizen ging te paard hè. En zij hadden kuddes met paarden. En dan werd er door een van hun uh, experts... ...werd er een, een paard uitgekozen in de dingen. In de, in, de, in de wilde troep, zal ik maar zeggen. En die werd dan gevangen en die werd dan een paar maanden werd hij eh, getraind. Totdat hij voor ons bereid, bereidbaar was. Hè. En dan beleefdheidsbezoeken. Wij gingen ook op beleefdheidsbezoek. Bij die, niet altijd bij de koning zelf, want dan geraakte iedereen niet bij. Maar bij de kleinere kopstukken. En eh, daar werden we ook altijd gastvrij ontvangen. Als je daar te gast bleef, dan moest je wel oppassen dat je iets aankomt, want uit beleefdheid moest je wel... maar eh, ze kregen je toch gemakkelijk onder tafel, hoor. Ik kan me een beetje herinneren... dat ze een soort eh, drank maken uit gefermenteerde kamelenmelk. Zoiets was het. Maar dat was heel strafpul. En ja, uit beleefdheid moest je dus wel meedoen. Maar, dat deed u ook? Ja, dat deden we natuurlijk ook. Maar het eh, was dronken geworden in de tent. Heel zeker. Ja? ja. Heel zeker. Ja, daar ben ik heel van bewust dat we, dat we toen wel eventjes van de kaart geweest zijn. Ja. ja. Ja, dat was. Dat was een onderdeel van het vak. Hè. Ik wil zeggen, dat kon je niet. On, dat kon je, dat kon je niet weigeren. Wat bedoel u, een onderdeel van het vak? Ik wil zeggen, je moest tegelijkertijd. je werd door vriendelijke mensen, werd je ontvangen. En je kon dus niet anders als vriendelijk zijn ook. En iets weigeren, daar hadden we al moeite mee. Met de drank niet zozeer, maar ons werd er natuurlijk ook... een van de, van de jonge Mongolinnen aangeboden tot gezelschap. En dat moesten we weigeren. Dat, dat was al heel moeilijk. Maar dat deed u ook? Dat weigerden we. Ja? Ja. Maar de drank, ja, daar moest je toch wel aan geloven. Ja. Maar kon u dat wel weigeren, een jonge Mogolse vrouw? Ja, dat werd dan toch uitgelegd door ons waarom dat we dat weigerden. En dat werd ook aangenomen, op godsdienstige gronden. En dat ging erin, ja. Piet Hogeboom komt in 1933 in de Franciscaanse missie in Luangfu aan. Zoals de meesten moet hij eerst Chinees leren. Na deze cursus gaat hij lesgeven aan het seminari waar Chinese priesters worden opgeleid. Hij moet niets hebben van de zogenaamde reistchristenen... die zich omwille van een kommetje reist laten dopen. Hij wil overtuiging. In de bergen woonde een familie. Die kwam van een andere provincie... En dat was een grote familie. Die waren een soort <coughs> landverhuizer. En die hadden zich daar gevestigd. En dat was een gezin met zes jongens. En allemaal getrouwd. En die woonden daar op de top van de bergen. Niet ver van de missiepost af. De tweede zoon van die uh, familie kwam naar de missiepost toe. En wilde katholiek worden. En die begon ook met de leer en alles. Dus dat, nou ja, goed, kan. Hij bleef volhouden. En hij vroeg om gedoopt te worden. Toen zei de missionaris... daar komt niks van in. Want jij bent de tweede zoon. Dus als jouw vader sterft... heb je in de familie nog niks te vertellen. Want dan is je oudste broer de baas. Dus zolang niet de familie erbij betrokken is... komt er niks van. En Jij moet er maar voor zorgen. Nou, daar heeft hij zijn best voor gedaan. Zo ze de hand kwam hij met de andere broers. Kwamen ook die vrouwen mee. En dat was dus een heel... Het was dus een heel uh, groepje al bij elkaar. Maar die oude moeder, die dan nog zo'n beetje dan de baas was, die vertikte het en die wilde niet, hè. Nou ja, eindelijk hebben al die broers samen hebben die moeder toch gewoon over, kunnen overtuigen. die heeft dan toegegeven. Die wilde dan ook gedoopt worden, maar ze snapte er niks van, natuurlijk. Maar toen dan het hele complex klaar was en alles. Hè, toen werd de groep gedoopt. Het was een groep van 60 man. Dat was handig bekeken van u? Ja. Nou ja, handig bekeken. Je wist nou dat je iets vast had. Hè? Mm. Want als die tweede zoon, Katrien en die andere broers en die vrouwen zijn er tegen... dan kan hij ook niks doen. En dan kan hij er ook niks mee, mee, kan ook mee. En daar werd op gelet bij ons. Maar die tweede zoon deed een hoop werk voor u? Ja. Ja, die heeft dus praktisch het werk gedaan. Hè? Dat heeft hij gedaan. Ja, ja, zeker. Hij kreeg wel hulp en steun van ons. Maar die heeft praktisch het werk gedaan. Ja, dat is zo. Ook Dirk Stokman heeft zijn twijfels over het snelle doopgedrag... van sommige van zijn confraters. Dat dopen op zichzelf, dat was mij niet zoveel waard. Dat doopsel moest er wel zijn. Maar we hadden mensen met ruggengraat nodig. En stevig genoeg in het geloof... die in staat zouden zijn om alles wat hun... ...overkomen zal van dat ook aan te kunnen. Met overtuiging. En wij, ik, ik, ik, wat, ik, ik was van het idee dat ze, die mensen in het algemeen bij ons een beetje te vroeg gedoopt werden. In plaats van ze gewoon een tijd normaal te laten leven, zonder die verplichting op zich te nemen. Waaraan daar natuurlijk ook altijd het gevaar verbonden was van ontrouw te worden aan wat ze beloofd hadden. Als ze te snel gedoopt zouden worden? Ja. Waarom gebeurde dat vaak zo snel? Dat hangt allemaal zo'n beetje af van de persoonlijke inzet van de man die doopte. Je had van die, van die ongeduldige figuren die ook die grote getallen zagen. Hè? Statistieken, zoveel dopen, zoveel mensen bekeerd. Maar getallen hebben mij niet, nooit iets gezegd. Voor wie waren die getallen belangrijk? Nou, eigenlijk... die getallen die werden natuurlijk altijd opgestuurd. En dat werd overal gepubliceerd. Dat er dat jaar zoveel gedopt waren. Dat ging tot in Rome toe. Maar... Uh, ik, vond, ik vond dat... geen niet voldoende... motivering. Ik weet dat onze bischop... dat was ook een oude wijze man... en die had ook al onder, veel ondervinding in China. En die zei altijd... Doe maar kalm aan, doe maar kalm aan. Niet te haastig zijn. Laat ze eerst maar eens een tijdje bewijzen wat ze waard zijn. Hoe ging het met de biecht eigenlijk? Was het... Ja, de oudere christenen die, die, die, die wisten van wanten, hè. Die waren, die waren dan die praktijk al gewoon, hè. Maar met die nieuwe christenen was dat een hele aanpak in het begin... van die mensen te overtuigen dat daar hoe dat eigenlijk in alle oprechtheid moest gebeuren. Hè? En nou ja, een Chinees, de meeste Chinezen in die tijd... de mensen die indruk heb ik altijd gehad. Die was nog altijd van het principe van... wat je niet weet, daar heeft je geen last van. Dus nou ja, de geloofwaardigheid van wat er van wat ze dan vertelden, dat moet je toch wel verzoeken dan. Maar op z'n duur, dit was allemaal een kwestie van praktijk en traditie natuurlijk. Hè. Dat is allemaal geleidelijk. Van de ene generatie op de andere kwamen die mensen eigenlijk geleidelijk aan. groeiden die op tot christenen in de volle zin van het woord. Hè. Eigenlijk zonder dwang. Maar het was niet zo Chinees eigen uh, biechten? Nee, zeker niet. Nee mensen, als je biechten beschouwt, niet zomaar iets zeggen... maar werkelijk de waarheid vertellen. Met de, met de leren van de biechten, dus, dat, dat als je, je zonder beleidt... dat ze ook vergeven worden. Maar ja, dat dus nog jaren en jaren om deze mensen daarin te onderwijzen. Hoor. Pater Jan de Bakker weet niets van China maar het avontuur trekt en zo reist hij in 1936... via de ongebruikelijke route door de Sovjet-Unie naar China... en meldt zich bij zijn mede-Lazaristen in Jung Ping Fu. Van het boeddhisme, het Confucianisme en het taoïsme... dat de Chinezen aanhangen, weet hij niet veel af. Maar hij ontdekt vrij snel overeenkomsten met het katholicisme... zoals de voorouderverering. Dat was vroeger verboden... Daar heb ik me nooit aan gestoord, want ik vond dat schitterend. En het is later in 1946 erkend door Rome dat het mocht. Maar ze noemen, ze hebben allemaal die lijst van die voorvader. Hè. En bij gelegenheden wordt er aan die voorvader geofferd. Dat wil zeggen, ze brengen er ook, zoals wij een bloem brengen. Op een graf, hier zo. Ik dus, kan maar kijken, nou, rond alle zielen dat nou, de kijk staan. in Duitsland, hier in Limburg. De, de, de graven staan vol bloemen. Hè? Nou weet iedereen dat die man die daar ligt, of die vrouw die daar aan die bloemen niks heeft, maar het teken eerbied dat die daar ligt. Zo hebben sorry, ze ze aan hun voorouders. Dat is dan mooi. Ze zetten niet bij die lijst wat die dingen, die pijzen, wat u zegt. Ze zetten ze eten en drinken om ze te laten meedoen. En daar wordt gesprenkeld over de grond. Ik, vind, ik heb het altijd schitterend gevonden. Bijvoorbeeld als je daar... bij lijk... dan moet je dat zien... daar geven ze allemaal de kutten. De dubbele knielen ze buigen het op de grond. Hè. Knielen en dat ervoor gaan buigen. Dat mochten wij ook niet doen. Dat hebben we toch gedaan altijd. Waarom deed u dat? om met, met de meest één te zijn het eerbied voor, voor een overledene we moeten we ons gebruiken als, ik bij, als wij hier in, voor een lijk staan dan spreken we het met wijwater Maak het af de Chinees die dingen of dat nou een heiden of een christen is dan hoef ik geen wijwater waarom mag ik nou daar ook mijn dingen mijn, mijn, mijn, mijn kniebergen van maken waarom niet, dat is geen aanbidding dat is eerbied voor een overledene en wij toch ook de keizer, de keizer is een godheid. Ja, morgen brengen, dat geloof ik zelf ook niet. Hè? Maar dat was maar alleen om... Ja, dat moet een godheid zijn. De Japanse keizer, dat was een godheid. Geen ene Japanees niet een grote, maar een gewone man, ja. Maar denken dat ze zullen dat niet een godheid was. Denk dat die keizer dacht dat ze goden waren, toen ook. Maar hier, neemt neem de koning, die had toch ook allemaal, neemt de paus. Of de bisschop? Zowel je mij erop hebt, zei ik altijd... Ze weten het allemaal, zo moet je doen. Ze hebben altijd gelijk. Eerbied. kwestie van Eerbied. Zou die keizer zou geloven dat ik ben een ben? Nee. En denk je dat die dingen, dat die al die wet geleerd, die keizer... Die moesten dat voor, voor het volk. Dat is de godheid. Ja, dat enige was Eerbied, was de godheid. Dat is heel dat, dat, dat, dat boeddhisme. Respect. Je ziet de lachende, de slapende en de, de boeddha liggen. Hè? En, de, en de wijsheren, daar rijden er twee van staan op een schouder. De twee wijsheren, wat de acht wijzen. Wij zeggen de tien geboden. En de acht zaligheden, noem maar op. Mogen ze er ook wat aan hebben van dit ding, op hun manier. Dat is je hun Ik keek toen niet aan tegen, tegen boeddhisten en Taoisten als, als heidenen. Ja, kijk je tegenaan als zij, maar niet wel die mensen nou vernoemd waren... dat die naar de hemel niet konden, helemaal Ze kenden Christus niet. Wij zijn verplicht om Christus de, de, de bekend te maken. En ze hebben altijd... Ze hebben een oppergod, hè. Tjendu, lautjajj, de Heer van de Hemel. Dat vergeten we. Daar hebben de twee karakters, Tjendu, de Hemel en de Heer van de Hemel. Maar die hadden ze jullie ook. Niks nieuws. Lautjajj. Lauw, en dan heb je die naam Lauw. Een oude man noemt altijd dat Lauw. Lauw, Lauw, Lauw, Jijzer, oude heer. Maar dan was het toch voor elkaar, hè? Dan hoeft u daar verder toch niks mee te doen. Nee, ja, ja, je moet Christus vergoeden, dat is het. De, de verlossing moet je, de, moet je brengen, dat is, dat is het verschil. He? Maar die zeggen, denk dat, dat ik geloof dat, dat wij alleen maar in de hemel komen, dus je weet je niet? Waarom niet? De hemel is voor iedereen. De paters van Scheut kochten grond van de Mongoolse koning... en verpachten deze vervolgens aan Chinese akkerbouwers... die zich lieten bekeren. De christendorpen die zo ontstonden waren ommuurde vestingen. Dat was ook wel nodig, want roversbenden te paard... maken het gebied onveilig. Dirk Stokman wordt er regelmatig door belaagd. Wij waren altijd goed op de hoogte gehouden... door mensen die van buiten kwamen en die ons precies wisten te zeggen... die troep van die en die, we kenden altijd de naam van de hoofdman... van de bendeleider, zal ik maar zeggen... die zitten op het ogenblik in dat dorp... op 10 kilometers of op 15 kilometers van hier. Dan maakten wij ons gereed. Eventueel, dat een, een, ja, een aanval van ons... het ging nooit van ons uit. Maar dat was zo gelijk... Te, langzamerhand in de loop van de jaren... was dat een traditie geworden... dat de rovers ook wisten... min of meer wisten... Dat wij goed voorzien waren, de nodige geweren hadden. En nu en dan hebben ze wel eens geprobeerd van een dorp aan te vallen, zo'n versterkt dorp, en dat is, dat is hun niet altijd meegevallen. En op de duur was het zo, als ze voorbij trokken en wij stonden op de muren en op de, op de, op de uitkijktorens. we zagen die duizend of die achthonderd of die vijfhonderd ruiters voorbij trekken. Dan was het een traditie geworden, en daar heb ik zelf ook aan meegedaan dat als ze een beetje te dichtbij kwamen... dan werd er door ons eerst geschoten voor de poten van de paarden. Als afschrikking. En als dat nog niet hielp... dan werd er een paard doodgeschoten, maar nog niet de ruiter. Maar wat er dan vervolgens gebeurde, en als het toch niet hielp... dan werd er ook een ruiter doodgeschoten. Op die manier hebben we dikwijls de brovers buiten kunnen houden. Daar hadden wij de naam, en dat was vals, dat we wel 30, 40 geweren hadden. En dat was van, voor een versterking van binnen uit de muren tegenover die, die rovers, die wel met 500 waren, was dat toch zeer veel. Ik wil zeggen, ja, dat was zeer veel. Maar die hadden we niet. We hadden er maar 20. Maar wij lieten die, die naam, dat we zoveel geweren hadden, lieten we natuurlijk bestaan en we voegden er nog een beetje aan toe. Dat de mensen zeggen, ja maar daar, daar. Want die rover ziet namelijk ook inlichtingen in de andere dorpen... om te weten wat, er, wat dat wij waard waren. Hè? En eh, toen op een gegeven moment is dat niet gelukt. Ze hebben, ze, zijn, ze, hebben, ze hebben het niet aangedurfd. maar toen hebben ze vanuit een dorp... hebben ze een bode gestuurd. En die kwam met een boodschap dat we, als we geen niet zorgde dat we binnen de 24 uur 24 geweren bij hen brachten in dat dorp, dat het dorp dan aangevallen zou worden. En dan was er geen hoop meer. Dan zou tot de laatste zou afgeslacht worden. Nou, die man, dat is weer op zijn Chinees, die bode die de die, die, die boodschap bracht, die hebben zijn oor afgesneden. En dus met één oor teruggestuurd om te zeggen, kom maar. Wie heeft afgesneden? Een van onze Chinezen, van mijn parochianen. Dat, is, dat, dat was goed. Gewoon Chinese, hoor. He? En toen hebben we een boodschap teruggekregen... maar daar hebben ze iemand voor gestuurd... die niet verder kwam dan enkele tientallen meters van de muren... want die er niet meer binnen... om te zeggen dat ze tienduizend oren moesten hebben van ons dorp. <lacht> maar dat is nooit van gekomen, hoor. Maar we leefden wel een klein beetje in, in, in angst... dat er toch wel iets zou gaan gebeuren. Maar het is niet gebeurd. Die bende is niet meer langs gekomen. Ja, die bendes kwamen regelmatig terug... maar die hebben ons toch nooit durven aanvallen. Ja, dat is nog een nou, voorbeeld. niet, hè? want het zijn toch twintig geweren uh, in huis... en zij waren met z'n vijfhonderd of z'n duizenden. Ja. Maar binnen die versterkte muren... Dan, dan, dan ben je toch wel waard, hoor. We hadden ook een paar kleine kanonnetjes. kleintjes. En... Uh, ja, daar moest je van alles insteken... om mee te kunnen schieten... IJzerwerk en heel de boel. Hadden ook een oude singer naaimachine hebben ze ook al stukken Daarin verschoten. En aan de rand zei een van onze medebroeders die op een 20 kilometer afstand was... dat er iemand bij hem gekomen was om zich te laten verzorgen wat hij was geraakt. Dat was een van die rovers. En eh, ze vonden daar nog stukken van singer vonden ze nog in zijn lichaam. In 1937 vallen de Japanse legers China binnen en al gauw zijn grote delen bezet. Het stadje van Dirk Stokman wordt door Japanse vliegtuigen gebombardeerd... omdat het vermoeden bestaat dat Chinese troepen zich daar schuilen houden. Terwijl ik daarmee bezig was, vind, in te inspecteren wat er allemaal gebeurd was... en wat voor doden en, en gewonden dat er lagen... toen komen ze binnen, de mensen binnengelopen en zeggen ze... horen oh, nou zijn, ze, zijn we er allemaal aan. Dan komt er van de andere kant... Van dat dorp waar die Jovens gezeten had, komt er een troep met Japanezen al schietende op het dorp. Ja, zeg ze, wat gaan we nu doen? We hadden, we hadden al ondervonden, in andere dorpen was het gebeurd, in zo'n geval, dat het hele dorp werd uitgemoord. Door de Japanezen wel te verstaan, hè? Dus de mensen zeggen dat, daar staan we nou voor, hè? Toen zeggen ze, priester. Dat is nog maar één middel, als u het tenminste wil doen en als u het durft. We steken een witte vlag uit, een witte zakdoek aan een stok. En als ze u zien, want ze hebben verrekijkers bij zich, dat is altijd bij zich, dan zullen ze zien dat u geen Chinees bent, dat u een buitenlander bent. En dan zullen ze misschien willen pr kunnen praten, of willen praten met u. In de hoop dat ze Engels spreken. He? Dat wisten we nog niet. Ik zeg, ja dat is goed, ik zeg, maar er moeten twee mensen meegaan met mij. Ik, alleen doe ik het niet. Ja, twee hebben zich opgeofferd. Maar terwijl wij een buiten het dorp gingen, dus in de vlakte waar alles open is... dan bleven ze nog altijd schieten. En die troep kwam dichter en dichterbij. We zagen ze komen, hè, altijd nog schieten. Dat wij toen geen kogel in, in ons body gekregen hebben. Ja, dat is ook... Dat begrijp ik ook niet, maar alleen. Toen ze dichterbij kwamen, toen hebben ze duidelijk gezien dat ik, ik had expres mijn dingen, mijn wintermuts afgezet, want we hadden ook van die, van die berenmutsen, weet je wel. Hè? Maar expres mijn dingen, dat ze dus goed zouden kunnen zien, wat voor een type dat ik was. Hè? En eh, zijn ze dichterbij gekomen en toen zijn ze met schieten uit opgehouden. En dan kwamen ze natuurlijk met de bayonet op je af, de gewone manier van doen. Toen heb ik onmiddellijk gevraagd, is er iemand, we ja, de witte vlag dus. Hè? Ik zeg, is er iemand hier die Engels spreekt? En er kwam onmiddellijk een officier naar voren... en die sprak Engels. Vlot Engels. Ik zeg, ik zou graag hebben dat u een inspectie doet van het dorp. Ik zeg, dan zult u weten dat er hier niets illegaals te vinden is. En eh, daarmee was alles afgelopen. Ze hielden stil. Ze werden beleefd. Ze zijn in het dorp binnengekomen. Ze hebben alles bekeken. Ja, ze hebben gezien, inderdaad, ze, hebben, ze waren... Ze, waren, ze wisten goed genoeg waar ze moesten zoeken als er iets te vinden was. Nou, ze hebben alleen de doden en de gewonden gezien. Ze waren er weinig van onder de indruk. Heel weinig. En toen zijn ze bij mij een excuses komen aanbieden. Dat is alles. Menige missionaris is minder gelukkig dan Dirk Stokman. Op 9 oktober 1937 nemen de Japanners de stad Yungpingfu ping fu in... en vermoorden zeven Lazaristen, waaronder Monseigneur Schraven. De missioneringsarbeid moet vaak onder zeer gevaarlijke omstandigheden worden verricht. Dat wordt er niet beter op als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt... Op 14 maart 1943 worden de missionarissen van de verschillende congregaties... door de Japanners geïnterneerd in een concentratiekamp in Weichen. 500 missionarissen en 1500 leken leven daar onder relatief gunstige omstandigheden... totdat de nuncius met de Japanners overeenkomt dat ze in Peking zullen worden ondergebracht. Rome is bang dat de paters door de intensieve contacten met leken... in het kamp naar de Verdoemenis zullen gaan... Als de oorlog is afgelopen, komt pater Jan de Bakker in contact met de Amerikaanse bezettingstroepen. Toen ben ik in oktober 1945 ik teruggeroepen. om hulpalmoesnier te worden bij de, dingen bij de Amerikaanse mariniers. die bij ons in de diocese zaten. En dan ben ik daar geweest, tot 1947, tot die weer terug Dat ja. was heel ander werk, hè? Dat was heel ander. Dat was, dat was interessant werk met die soldaat, Joon. Dat was een interessant werk. Waarom? Joe, die leefde nou school in Frankrijk. En die jongen, waren jonge kerels, benauwd. Ja, had nog niks te doen. Maar moest die spoorweg bewaken, hè. En daar moest je die houden, Maar dat was wel interessant. Dan dus zat ik in de, die, die soldaten die gevangen zaten, hè. Toen zei, die, ik weet nog wat die kon uit Maar je bent er toch ook in, hè. Jij zit het liefste bij die bandieten. Ik zei, ze zijn het beste. Dat vind ik de beste jongens. Die hadden een nodige maag gesproken. Die hadden kleine dingen gedaan gestolen. weer nou, weet ik het wat. En nou, de hoerenkoten geloof ik ook, ook inkomen. Ik heb ze wel eens uitgejaagd hoor. Maar, Waar? Ja, de hoerenkoten. Ja, dat was stom was, was natuurlijk. Hè. Bij die Chinezen met die besmettelijke ziekte. Met bak dat jongens maar eens. En nog les gegeven met de dokter ook ja. U heeft, u heeft de Amerikaanse militairen bij de hoeren weggehaald? Ja. Met de dokter. Maar daar ging we zelf naartoe, de verreklingen. Ik lag bij de dokter. En dat pikte zo? Ja, ik lag bij de dokter in, in, in, in de zeldkamer. Die lag bij mij. En ik zei: kom jij, jij komt van de voeren, nou we kruiken het. Maar dan ging ik wel, als wacht wachtzonde, de ronde maken. aan het zelf. Wat aftrouwde ik niet. De jongens waren veel te, veel te laks. Hè. Ik zeg: Weet je wel dat, dat, dat, dat de dingen nu de, de, de, de communisten niet vlak onder je neus zitten? Ik zeg, ze vermoord je waar je bij zit, hoor. En als ze nu op de uitpost ging, ik zeg, nou, niet schieten voordat ik het ze zeg. En niet van ver, niet bang maken. Ik zeg, zullen ze, laat ze maar schieten. Ze schieten toch van ver. Dat is Chinees, Leven maken. Ik zeg, maar nacht, nou, schiet, schiet raak. Dus laat ze, laat ze eerst bij, naar de bijk, dan lopen ze allemaal weg. Was u zelf bewapend? Ik mocht geen geweren van elkaar. Ik had alle erbij Ja. Dirk Stokman wil na de oorlog terug naar zijn missiepost, maar wordt al gauw geconfronteerd met oprukkende communistische troepen. Hij lijkt vast te lopen. Toen hoorde ik dat er door de Amerikanen een poging werd gedaan om Tjan Kai-shek en Mao Tse-tung. om de twee partijen, laat ik maar zeggen, te verzoenen. En dat er in dat plaatsje een afgevaardigde zou komen van Tjan kai en een afgevaardigde van Mao Tse-tung. Ik heb er iemand op afgestuurd om goed uit te zoeken wie deze mensen waren. En nu bleek het dat er een afgevaardigde was van Tiang Kai-shek, die kon Engels spreken, want er was een Amerikaan bij die geen Chinees kende. Maar die van Mao Zedong had geen tolk, had niemand om te vertalen, want hij kende geen Engels. Toen heb ik mijn stoute schoenen maar aangetrokken... en ben er naartoe gegaan naar die plaats waar ze samenkwamen... en heb ik mezelf aangeboden als tolk van de afgevaardigde van Mautzen toen. Want ik wist dat ik deze man nodig had om verder te geraken in communistisch gebied. Zonder hem zou het moeilijk zijn. Dat is gelukt. Maar voordat we uiteen gingen, moest ik absoluut... Van die afgevaardiging van Woutse toen. zijn naamkaartje krijgen. Want met dat naamkaartje. kon ik overal terecht. in het, het hele gebied waar de communisten baas waren. Dat is me met veel moeite gelukt, want de man moet begrepen hebben. die moet het doorgehad hebben. dat ik dat kaartje ook wel eens zou kunnen gebruiken en misbruiken. Maar ik heb het toch gekregen. En met dat kaartje. ben ik dan de volgende dag op weg gegaan, wederom met een gids... om in het eerstvolgende dorp binnen te geraken... waar de communisten baas waren. En daar ben ik binnengekomen. Eerst dachten ze dat ik een rus was... want hoe is het mogelijk dat een andere... niet-Chinees in deze streek... waar zij op dat ogenblik baas waren... zo vrij kon rondwandelen. Maar ik was geen rus dus. Maar ik had wel een kaartje... van de afgevaardigde van Mao Zedong En met dat kaartje ben ik er binnen geraakt en ben ik er tot het einde van het jaar ook gebleven. Totdat deze communistische troepen werden verslagen en werden verjacht. En dan pas ben ik terug kunnen gaan naar mijn eigen missiegebied in Suiyuan. Zuster, zuster Edmundia Wijs werkt inmiddels in een ziekenhuis in Peking. Lang zal dat niet duren. In 1949 wordt de Volksrepubliek uitgeroepen door Mao... en wordt het ook in Peking moeilijk voor de missionarissen. We hebben het een keer gehoord toen in de universiteit waren ze bezig met de paters. En ons gruwde en huilde dat volk. Dan dacht ik dat is net zoiets als in de tijd kruisig hem, kruisig hem. Een hele menigte hoorde je daar zoiets... Iets joelen in de verte. Dat was de Universiteit van Peking, daar werkte de paters uh, SVD. En dan was er weer uh, getood, zei je wij altijd. Hoe noemde je dat in het Nederlands? Ja, dan waren ze voor het volksgerecht geweest. En heeft in de tijd ook veel uh, zusters die in, uh, in China werkten aangeklaagd... dat ze die dan ook even als wij vondelingen opnamen dat wij die kindertjes vermoorden... en de, de ogen en het hart uithaalden om medicijn van te maken. Dat was een beschuldiging die de communisten veel gebruikten. En dat waren de, de, de grieven tegen de, de zusters hoofdzakelijk... die dan kinderen opnamen, die weeshuizen hadden. Bent u ook beschuldigd? <laughs> Ik niet persoonlijk. Trouwens, wij onze zusters niet zozeer persoonlijk. Ze hadden alleen veel... Uh, ja, vervelende dingen. Maar ze hebben ons hier van heel uit teruggeroepen. Wij zijn niet zelf gevlucht of weggejaagd. Wij zijn door hele teruggeroepen allemaal komen. Zo gauw als je eruit kunt. Want als je daar niets mee kunt doen, hier kun je altijd nog wat doen. Het is Jan de Bakker gelukt zijn missiepost te bereiken... en weer aan de slag te gaan. Maar op een dag wordt hij door de communisten voor een volksrechtbank gesleept... Hij moet bewijzen dat hij geen schulden heeft. Een Chinese priester staat garant voor hem en de bakker wordt uitgewezen. Voordat ik het station opging, werd ik van onder tot boven helemaal onderzocht wat ik bij me had. En dan in de trein werd ik in een aparte coupé gezet. Met de politieman voor me. En toen ik in Tianjin aankwam, werd ik door de politie weer opgevangen en naar de procuur gebracht. En naar de procureur. ik zei zo gauw mogelijk op een boot, want het loopt mis. En toen waren er, er vijf, zes van die Fransen, stonden een oude man oude missionaris stond er klaar aan te gaan. En toen ging ik naar de Hongaarse consul om te vragen of ik een boot kon krijgen. Hè? Ja, die hoorde me niet lullen. Ik zei, dat is goed, dan ga ik naar de Fransen. En die stuurde me naar het Engelse, Engelse consul. Gaan we naar het Engelse consul, want daar ligt een boot. Dan kwam bij de Engelse consul, ik zeg zo en zo en zo. Morgen ben je op die bootplek of niet, maar je bent erop. Nou, toen zijn we op die boot gestapt, dezelfde zand als morgens. We werden uitgeleid gedaan tot internationale wateren door de communistische soldaten. En toen zegt die kapitein: hou je nou kalm tot in de internationale wateren. Want als je maar iets zegt of je doet iets. ja, je wou ze verzuipen, eerlijk gezegd. We stonden aan die reling... Dan dus Zoals we nog in het water konden, zo die niet in de, de Chinese soldaten. Ja, ja die zat hij verdoriegepest en gedaan, dat kun je begrijpen. Nee, maar we kunnen nog altijd, het is nog niet veilig, we moeten misschien nog in Shantung zijn en zo. Pas op, pas op, pas op. Nou, toen we naar Hongkong kwamen. En daar werden we door de Engelsen als erebeurs onthaalden. Piet Hogeboom kan na de oorlog niet meer terug naar zijn missiepost... en wordt benoemd tot pastoor in Peking. In 1949 wordt hij door de communisten in zijn eigen parochie... en vervolgens in het kolenhok opgesloten... omdat hij niet wil zeggen wat hij met de bankrekening van de parochie heeft gedaan. Na negen maanden werden wij overgebracht naar een andere plaats... en werden wij ieder in een eigen hokje cellulair neergezet. En mochten we alleen maar op een stoel zitten met een gezicht naar de muur toe. Je, je mocht niks doen, niks, niks lezen, niks verroeren... en je moest stil blijven zitten. En je werd van tijd tot tijd geroepen voor een verhoor. En dat duurde uren, soms hele nachten door. Maar ze waren altijd onvriendelijk. Ze scholden je uit en ze maakten je van... Alles. en je had nooit van zijn leven dat je genoeg zei. En toen hebben ze dik was, dat ze omdat ze dachten dat ik niet voldoende... Alles vertelde en zo, zetten ze naast je een, een revolver op, op je hoofd. En ze, als je niet goed antwoordt, totdat het zover was, had ik er een paar keer tegen gezegd: en vanuit schiet er nou een gat in? Dan zeiden ze: nee, dat is afgelopen, dat doen we niet. Hè. Je moet antwoorden zolang als wij willen. En nooit antwoordde je naar hun zin. En voldoende. Het was altijd. En dan konden ze. Nou, dat bleef. Intussendoor zat jij op die stoel. Je kreeg wel twee keer per dag een broodje te eten. En een keer, twee keer per dag ook een kom heet water, maar meer niet. En in die hitte, je was uitgedroogd en uitgehonderd. En je begon zelf ook hoe langer hoe zwakker te worden. Dus je had geen fut meer. En dat was ook de bedoeling. Je fysisch en psychisch afmatten. Doordat je niet meer kunt en dat je geen weerstand meer kunt bieden. Of dat ze dan de bedoeling erbij hadden. We zullen je dan wel bekeren. Van mijn kant heb ik, had ik het voornemen, dat lukt nooit. Maar ze, ze zijn daar wel mee bezig geweest. Maar ja, je bent alle weerstand, raak je onderhand kwijt. En je ziet geen uitweg meer. En je tenen is er hoop te zijn. Nou, ik hoop dat ik mijn dood niet Anders is afgelopen. Dat, dat kan niet meer. En zover was het ook. Mm. Maar dat heeft uh, vier maanden geduurd. En toen ineens merkte ik dat er een andere tactiek werd toegepast. Ik kreeg ze nu en dan een kom met tomatensap. Helemaal nooit van zijn leven gehad. Heerlijk. En daar knapte ik wat van op. En ik mocht even uit dat celletje komen. En ik moest in dat koertje even een paar keer rondlopen. Nou, de eerste keer toen ik één rondje gemaakt kon, kon ik niet meer. Maar na een paar dagen ging het iets beter. En toen dacht ik bij mijn eigen, daar gaat wat gebeuren. Wat? Dat weet ik niet. Maar er is wat anders op komst. En dat heeft er veertien dagen geduurd. En toen werd ik eruit gehaald uit mijn celletje. En meegebracht tussen twee militairen. En dan kwam ik in de zaal en daar zat een stel... mensen heel deftig aangekleed. En dat was dan zogenaamd de rechtbank. En dan werd er gezegd, nou ja, je hebt zoveel gedaan tegen ons, tegen het communisme. En wat je tegen het communisme doet, is tegen het volk. Dus jij bent de vijand van het volk. Jij moet gestraft worden. En eigenlijk zou je minstens twaalf jaar dwangarbeid moeten hebben. Uh, maar de regering heeft door de vingers gezien. En je wordt uh, gestraft met uitzetting uit land. En tegelijk toen het afgelopen was... dan moest ik nog hen bedanken dat ze me zo gunstig behandelden. En toen het afgelopen werd ik tegelijkertijd... Naar de boot gebracht en op de boot op de Engelse uh, kustvader gingen we mee naar Hongkong. En daar waren we vrij. In 1954 wordt de laatste Nederlandse missionaris, monseigneur Pessers, uitgewezen. geluisterd naar een aflevering van Het Spoor Terug, eerder uitgezonden in 1990... Gemaakt door Hans Olink, presentatie Arie kleiweg productie Nienke Vijs. Grote veranderingen, dus ook voor de missionarissen... nadat op 1 oktober 1949 officieel de Volksrepubliek China was uitgeroepen. Mao Tse-Tung deed dat. De dictatoriale leider werd 120 jaar geleden geboren. Hij overleed in september 1976 op 82-jarige leeftijd. China maakt zich ook dit jaar weer op... voor de herdenking van de Stichting van de Volksrepubliek China... De hele week tot en met 7 oktober. Dat staat bekend onder de naam National Day Golden Week. En iedereen is vrij. Dat zijn nog eens feestdagen. My little China girl I hear her heart beating Try to learn girl Van David Bowie hier op Radio 1 bij VPRO's Woord. Um, ja, Wilt u een bericht aan ons kwijt, dan kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Wilt u schrijven, dat kan naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. En wilt u iets terugluisteren, dat kan via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Of via onze openbare Facebookpagina, dat is facebook.com slash woord.nl. We zijn er nog één uur en in dat laatste uur kunt u gaan luisteren... naar een compilatie over de razzia in Putten op 1 oktober 1944. Tot zo.